Dag, ik ben Stef en dit zit het nieuws van NWS op 3. Israël zegt dat ze de minister van Economische Zaken van Hamas hebben gedood in Gaza. Volgens Israël zou hij betrokken zijn geweest bij de productieafdeling van het leger. En Hamas bevestigt de dood van de man, maar ontkent dat hij iets te maken heeft met de militaire tak van Hamas. Het aantal blauwtongbesmettingen blijft opnieuw stijgen, maar het gaat wel iets minder hard dan eerder... Het virus is nu in totaal op ruim 1700 plekken in ons land gevonden. En vooral schapen die kunnen heel ziek worden van blauwtong. Ze kunnen er zelfs aan doodgaan. In Noord-Florida is orkaan Debbie aan land gekomen. In de staat geldt nu de noodtoestand, net als in Georgia en South Carolina... Mijn weercollega Willemijn Houbert verwacht vooral heel veel regen. Daarom is ook die noodtoestand uitgeroepen. En wat we op dit moment zien is dat er al wel wat overstromingen zijn. Maar het echt ja, zware werk zou ik het haast willen zeggen van Debbie. Dat moet echt nog gaan komen. En het Amerikaanse National Hurricane Center waarschuwt voor vloedgolven tot drie meter hoog. Ja, en Lieke Klaver heeft zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales op de 400 meter. En ze werd tweede in de serie. Klaver is best wel tevreden hoor. Het gaat prima. Uh, nu wordt het beetje bij beetje beter. Met welk gevoel ga je deze, deze, dit evenement in? Dat ik gewoon de beste versie van mezelf moet gaan zijn. Want het niveau is gewoon kraai ter goed. Dus het is belangrijk dat ik gewoon de hardste race uit mijn leven ga lopen. Dit, to dit toernooi. De halve finales op de 400 meter. Die zijn overmorgen. Ja, ander sportnieuws dan nog. Want Beach Volleyballsters stammen in schoon. Die zijn uitgeschakeld. Ze verloren in de achtste finales van Spanje. Want dat land was net wat sterker. En het weer dan nog. De rest van de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Graadje op 24. En ook vanavond blijft het nog lang warm en droog.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 Cannot hide. Setting my feet upon the road. My heart is old; it holds my memories. wel eens van die platen die een beetje overgeslagen worden op de radio, krijgen wat minder aandacht. Nou, dat is uh, onder meer dit plaatje uit uh, de jaren 80 van Mr. Mister en Kyrie Lee. Uh, je hoorde hem aan het begin van de tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Op deze zaterdagmiddag, de Pride-middag want we hebben de Canal Parade in, uh, in Amsterdam uh, Dolly. Wat? NL wij... Parade? Canal Parade. Oh, de Canal Parade bestaat ja. NL Parade. Ja, dat kan ook. De Canal Parade ja. En uh, ja, die zien uh, volle gang. Een uh, hoop mensen ja. langs de kant. En uh, heel veel rozen zie ik in ieder geval uh, langskomen. Ja, ja, ja, het is ja, daar ja. een gezellig boel. Zeker, Zeker ja. Zeker honderd weten, ja, ja, hond, ja. honderdduizenden mensen zijn er weer op uh, afgekomen op deze ja. Canal Parade. Ja, ja, ja. Ja, ja en hoor. toen viel het Ja, wat hoor. moet ik ervan zeggen? Nee, niks, niks. Ja, nee, ze, nee. Ik, ik zie ze gaan. Ja, nou nee, en wat gaan we... doen? gaan. Ja, ja en, daar gaan ze. <laughs> daar gaan ze. En uh, ja, wat gaan wij in dit uur nog doen? Uh, oh, oh, sorry. Ja, natuurlijk. Dat moet ik even, even melden. Het is nu drie uur. Dat betekent dat we over zeven minuutjes weer wat weerberichtjes uh, aan u gaan mededelen... Dan gaan we om half vier een kijkje nemen in de evenementenagenda. Wat is er allemaal te doen in, in rond Zandvoort de komende tijd? En vanavond ook al. Ja, vanavond. Ja, het, het gaat er niet verklappen oh, jongen. wat ik allemaal op agenda heb. Gaat hij alles alweer vertellen? Nee, verder nee. niks. Nee, vanavond is er ook wat te doen. En um, dan rond de klok van kwart voor vier gaan we naar de column luisteren, geloof ik, hè? van Hanni, die ze gisteren bij Even Geen Rust aan de Kust heeft voorgelezen. Uh, en ja, het volgende uur uh, zien we dan wel weer. Ja, die column die gaat over de Olympische Spelen. Dat ja. kunnen we vast uh, verklappen. Ja. En kijken we naar de Olympische Spelen. Ja, daar hebben we weer een meda medaille gehaald vandaag, sowieso. Heerlijk, hè? Leuk. Dus het uh, gaat nu uh, best wel aardig. Maar die ja. 25 of in ieder geval 34 van... Uh, Vier jaar geleden, dat, dat gaan we, gaan we niet samen, halen, sowieso niet redden. Nee. Maar als nee. er uh, ja, ja, nog maar uh, wat. was uh, door de corona die we huh? oh, wat, oh nee, dat nee, nee, nee, heeft er niet nee, mee te maken. Wat, dat er nog wat uh, bij komt voor. Uh, mevrouw Hassan natuurlijk, hè? Ik oh, dat nog lopen? Ja, de vijf kilometer, tien is kilometer. Vaard? Uh, ja, nou, dan vraag je me wat. Oh, Gaan we even opzoeken, dan, ja, dan, dan hoor je het nog wel. We dat is wel klaarstaan. natuurlijk uh, leuk om uh, te kijken ook. Ja. De marathon die gaat ze dan uh, ook nog uh, lopen, dus een vol zo, programma. Zo, zo, en volgens zo. mij uh, zat ze wel in die finale van die vijf kilometer. daar heb ik wel uh, de voorronde gezien. Ja. Dat was al een werd ze tweede in, dus... Uh, nou, uh, we gaan het volgen en uh, we gaan even uitzoeken wanneer die finale van die vijf uh, kilometer is. Yeah. En uh, dat we dan weer hopen uiteraard op een uh, gouden plak. Nou, dus... we hebben in ieder geval een gouden, een gouden uh, column uh, om kwart voor vier. Ja, van... die is leuk. Ja, oh, die... die is ja, leuk. Ja, is ontzettend leuk. Blijf ja. luisteren naar Salvoet op Zaterdag. Gooi hem straks om uh, kwart voor vier bij ons langskomen. komen has got you going crazy it's time to get De grote uh, muzikale familie The Bards en The Rhythm of the Night uit uh, de jaren 80. Ja, en hier is de uh, Summer It's California Dreaming. Ja, ja, nee, die gaan we straks uh, draaien. Ondertussen waren we even uh, op zoek naar de finale van de 5 kilometer. Maar dat is niet zo eenvoudig om dat uh, te vinden, Dolly. Ja, van de Olympische Spelen Olympische je? Spelen hebben we ja. het over, ja. ja. Over. Simon Hassan, uh, die uh, daar uiteraard weer uh, van de partij is. Ja? Uh, nee, ik kan het gewoon niet vinden. Ik oh. dacht het even gevonden te hebben. Maar dat is dan weer van de mannen. Dus, uh, wat eigenaardig, joh. Ja, het is gewoon heel slecht uh, aangegeven allemaal. Je moet ja, gewoon de hele dag ja, tv ja. blijven kijken. Dan uh, kom je hem vanzelf tegen. Ja. Jij hebt ja. nog uh, wat nieuws uh, voor ons. Uh, ja, want uh, ja, de afgelopen weken leidde het coronavirus weer wat op. En, en er ontstond toch wel een, een kleine zomerpiek. En inmiddels daalt de landelijke grafiek wel weer iets. Maar de GGD Kennemerland heeft dit, na, dit najaar binnen de regio... Zeven locaties waar inwoners een Coronapri kunnen halen. Inwoners van Zandvoort kunnen nu... Uh, ja, kunnen nu dus ook binnen hun eigen gemeente terecht. Dat is natuurlijk wel heel fijn. Zeker. De exacte adressen die zijn vanaf 27 augustus bekend. Dus we houden u op de hoogte. En de najaarsronde start op 16 september en loopt tot en met 6 december. De huidige coronavariant trouwens lijkt minder te verlopen dan de voorga minder, milder te verlopen dan de voorgaande. En de GGD kennemerland roept mogelijk besmette inwoners toch op om extra voorzichtig te zijn met mensen met een kwetsbare gezondheid. Oké, okay, dus uh, in ieder geval uh, kan je dan laten vaccineren hier uh, in Zandvoort. Ja. Nou ja, vroeger, vroeger, vroeger de vorige keer uh, hebben ze het onder meer hier uh, naast gedaan, hè? Bij ons op het parkeerterrein, op de ja. tolweg. Oh, oké. Okay. Ja, dat uh, stond ja, zo'n stond teetje, zo mo he? mobiele uh, set stond ja, daar. Uh. Ja, ja, ja. Nou, maar dat, dat is maar heel even geweest, Dat zouden ze misschien kunnen doen. En ja. anders wordt het uh, waarschijnlijk de sportenhal, denk ik. Veel andere nee, plekken zullen er idee. niet zijn. Ik heb geen idee. Misschien, uh, misschien in de krocht. Het staat toch nog leeg. Oh ja, dat ja. is zo. Zijn ze toch of toen het leermuisje of... wegkoppen uh, en dan. Uh... Ja, of het, uh, uh, het museum uh, hè? in de uh, dinges. Oké. Okay. In het centrum. Nou ja, toe, uh, moet die komt uh, Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Uh, want uh, leuk nieuws: de fietsroute naar Panassiaan Zee... door de Kennemerduinen is weer begaanbaar. De beheerder PWN heeft op twee plaatsen een tijdelijke stijgerbrug over het ondergelopen fietspad laten bouwen. En die is gisteren klaargemaakt. Uh, het strand is na enkele maanden dan weer via de duinen bereikbaar voor fietsers... En de Fietsersbond is blij met die maatregel die PWN heeft getroffen. En zou heel graag zien dat die bruggen permanent blijven. Ja, ik heb de brug inderdaad ook gezien en een foto daarvan. Ja. En dat ziet inderdaad heel goed uit. Zeker weten. Dus... Ja, het is misschien ook wel fijner voor de dieren. Ook als de, de fietsers wat hoger fietsen in plaats van over, de, nou ja, over het ja, terrein. Precies. Ja, misschien toch? een ideetje. Vind het geen slecht idee. Nee, ik ja, hou hem ook even, even in de gaten verder. Zo is dat. <laughs> Zo is dat. Ach, wou, alles dank wel, wel, uh, je dank <laughs> wel, Donnie, voor het uh, nieuws weer. Ook ja. naar te lezen op de ZFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan onder meer in de Android Store. De Play Store Daar is hier uh, gratis uh, beschikbaar. Zoek anders even onder uh, radiozandvoort.nl. En dan uh, vind je ook uh, de app. En dan kan je die snelkoppeling op uh, je tablet of uh, telefoon zetten. Zo makkelijk is dat. Daar gaan we de hit draaien van uh, ditmaal van André Haassens en uh, Mart Hoogkamer. En zij is van mij. Dreetje! Hé hey Mart, deze is van mij vriend. Nee, echt niet. We me niet verkeerd, maar ik zag haar het eerst. Deze vrouw is van mij. Hé hey gat, ik hoor wel wat je zegt. Dus doe vooral je best. Sluit maar aan in de rij. De ja, ik weet het zeker. Ze meent het niet met jou. Ik dacht dat niemand ons kon breken. Maar Reetje, wat flik je me nou? Want zij kijkt in mijn ogen, gaf die Van uh, Dreetje en uh, Marta Hoogkamer en zij is uh, van uh, mij en ik heb even een boodschap voor de uh, heer. die only way is up. Hier is uh, Jess. Het is zomaar op de radio en dat hoor je uiteraard ook bij ZFM. Tot aan 5 uur wordt op zaterdag met Jess dat. En die Only Way is af. Nou, The Only Way is af voor Stefan Hassan. Dat moet maandag 5 augustus gebeuren, want dan is de finale van de 5 kilometer. Maandag 5 augustus aanstaande. Sivan in de finale daar, daar, daar in Parijs bij de Olympische Spelen.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 treo hoy he estado con ella pero después tal vez no hubiera sido Ik weet niet dat Ik weet dat je niet Ik weet niet dat Ik weet dat je niet meer bent. Dat soort muziek komen we gewoon in de Tropicana-sferen. Ja, lekker hoor. De Carol Jean nieuwe single. Antas de Hubero Conicido. Zoiets. Ja, mijn, uh, spa's, is nu, mijn spa's is nou zo goed geweest. Goed, het is uh, half vier over uh, Tropicana gesproken. Normaal gesproken, is dat uh, festival zo rond deze tijd, uh, Dolly? Ja, en dan is het ook een stuk warmer met Tropicana. Het begint een beetje killig te worden, hè? Ja, het ja, ja. moet meteen raam dicht. Ja, ik hoop verwarming. Dat het dat... Uh, ja. aan. Ja, de <laughs> monteur is inmiddels geweest, is geweest, hoor ik geweest van jou, ja. dus uh, <laughs> dat scheelt weer dan. Zo is dat. Nou ja, ja. heb je wat evenementjes uh, voor ja, ons? Ja, er is uh, vanavond en morgenavond weer een muziekfestival in het dorp. Uh, de cafés Laurel en Hardy, Café 4 en Het Wapen van Zandvoort... hebben weer gezamenlijk uh, een, een uh, muziekfestival georganiseerd. Uh, het begint vanavond uh, 3 augustus om 7 uur. En het eindigt, om, nou ja, het eindigt dan om 1 uur. En het herhaalt zich weer op 4 augustus morgen. Ook weer van 7 tot 1 dan uh, door het dorp. Uh, ja, verschillende podia's zijn er. Er is live muziek, er zijn DJ's. Nou, het wordt weer hartstikke gezellig en het is helemaal en hartstikke gratis. Twee dagen achter elkaar dus. Dus Twee niet alleen dagen, de zaterdag, ja. maar ook de zondag. Ook de nog zondag even. is erbij betrokken. Speciaal ja. voor de toeristen hier in Zandvoort. Of Zo mensen die lekker een vakantie dus te, hebben. Hè? Ter hoogte van uh, Café Laudal en Hardy, ter hoogte van Café 4... en bij het Wapen van Zandvoort gezelligheid en levende muziek vanavond en morgenavond. En weet je hoe dat festival heet? Nee. Het tropicana festival. Oké. Dat is hij dan weer. Vandaar dat ik uh, dat zei, weet je <laughs> ah, wel, bij dat plaatje van dit. Ah, ah, dat Was het bruggetje wat uh, <laughs> naar jou toe? Maar goed. Ja, ja, ja, ja. ja. Bij deze. Is wat anders dan een fietsbruggetje? Ja, ja, nou ja, ja. Ook goed. Ja, ja, ja, ja. Dan uh, misschien voor leuk voor de mensen die het fijn vinden om uh, te bewegen op de zondagochtend. Nee. Vanaf. Uh, nou, jij Zo rustig won. mogelijk. Nou, jij hoeft niet te luisteren okay. dan. <laughs> ja, maar dit is heel rustig. Oh, oké. Okay. Ja, want uh, vanaf 4 augustus is er uh, op, op, dus op de zondagochtenden van tien, kwart over tien tot kwart over elf... is er een... Uh, ja, hoe noem je dat? Hoe moet je dat nou omschrijven? Nou ja, dan geeft in ieder geval uh, Vivian uh, Eccentrics op, uh, uh, aan het strand bij Rapanui... Ja, en e Eccentrics is schijnbaar weer iets nieuws. Dat is een zachte maar zeer effectieve full body workout. Waarin elementen uit de dans gecombineerd worden met oefeningen uit de fitness en Tai Chi. En het is geschikt voor mensen van alle leeftijd en fitnessniveaus. Uh, uh, en voor meer informatie daarover kun je kijken op de website eccentrics.com. Nou, dat ga ik zeker doen, want uh, ja, ik ken het nog niet. Jij wel? Nee, ik had er nog nooit van gehoord en het lijkt me hartstikke fijn om mee te doen. Ik denk dat het ook wel een leuke manier van bewegen is. Het is alleen natuurlijk omdat het op het strand is, uh, kan het zomaar zijn dat het niet doorgaat in verband met het weer, hè? Dus dat moet je altijd even checken van tevoren op de, op de website. Of ricaweer.nl natuurlijk. Ja, ja precies. Ja, maar goed, de, op de website wordt uiterlijk twee uur van tevoren de, doorgegeven of de les wel of niet doorgaat. Oké, okay, nou helemaal ja. goed. Uh, dan gaan we even uh, door. Want vanaf 9 augustus dan gaan we weer aftellen naar het Festival, met het Zandvoortse racefestival. naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Uh, dat tweeweekse festival dat vindt plaats dus van 9 tot en met 25 augustus. En met activiteiten buiten het circuitterrein voor het hele gezin. Er zijn acties, giveaways, prijsvragen. En op die manier leven ze dus toe naar de start van de F1 in Zandvoort. In aanloop naar het grote race-evenement wordt de sfeer in het dorp voor bewoners en bezoekers heel langzaam opgebouwd. En tijdens dat officiële site events programma zijn er in Zandvoort en in de regio verschillende festiviteiten. Voorbereidingen voor het site events programma die zijn in volle gang. En dat programma kun je terugzien op de website van Visit Zandvoort. Daar zit een knop die je in kan drukken. En daar kan je heel veel andere informatie ook uh, terugvinden. Ja, ja bijvoorbeeld uh, over 10 augustus. Uh, om 9 uur s ochtends begint weer. Uh, Dan de, de gaan de rooktonnen weer open. Dan is weer het kampioenschap uh, uh, makreelroken. Ik wou palingroken zeggen, hoorde je dat? Ja, ja, ja. Bijna. Nou, dat hebben we ook nog steeds, toch? In Stadvoort. Ja, ook. Volgens mij, ja, bij de achter, Achterweg was dat altijd. Oh, mij. Bij, bij Bluis natuurlijk. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, Dit is makreelroken. Ongeveer 20 rokers. Die zullen met hun tonnetje op het Raadhuisplein gaan staan. En die gaan dan om 9 uur het vuur opstoken. En die makrelen gaan ongeveer 3 tot 3,5 uur in de ton. En om 2 uur moeten zij één makreel inleveren voor het, de beoordeling voor het kampioenschap. En dan om kwart over twee wordt de kampioen bekendgemaakt na een kijk- en proefronde door een vakkundige jury. Na de prijsuitreiking zullen de verse makreelen voor het goede doel verkocht worden. Lekker, ja. lekker, lekker, lekker. En het is altijd midden in het dorp, hè? dus gewoon weer op het Raadersplein, ja. oude plekje weer. Ja. Dus uh, niet meer uh, voor, zoals verleden jaar was, dat volgens mij, dat ze even een andere plek hadden. Oh. Staat ze een beetje weggepropt uh, richting Gasthuisplein? Oh. Maar ja, ja, dus nu weer op het Raadhuisplein gebouwd. Ja. Dus toch ook geen straf, nee, nee, helemaal niet. Nee, maar het maar leek dat, net ja, alsof die meeste net uit de, uit de, uit de, de, de route. Ja, uit de loop, precies. Ja. Ja, ja. Zonde dus, is dat. Het Gasthuisplein ja, moet toch eens een keer op een of andere manier... bier betrokken worden bij het centrum. Grote pijlen neerzetten van deze kant op. Zijn <laughs> we bijvoorbeeld uh, voor dat uh, ja, festival van uh, vanavond... Ja. Dan hebben ze daar zo'n mooi podium staan. Echt uh, ja. helemaal met palmbomen. In, in de Tropicana op het Gastensplein. Oh, echt? In ja. de Tropicana sfeer. Ja, dat Leuk. moet je eigenlijk zien. Dus gewoon naar het Gastensplein toe gaan. Ja, is feest hoor. En dan is het uh, zeker een feest vanavond. Overal even langs gaan. Zeker weten. Ja, ja. Nou ja, dat, dat was een beetje de agenda. We hebben natuurlijk nog wel uh, de markten. Hè? 9 augustus weer de Ibiza markt. En uh, ook. Um, hebben ook natuurlijk nog, nog waar we aan moeten denken. De street art. Hè, waar je uh, al die gebouwen waar je naartoe kunt gaan om te kijken die zo mooi beschilderd zijn. Af en toe een vrachtwagen opzij gooien. Maar, uh... Uh, ja, dat is waar. Ja, dan moet je eventjes tussendoor wurmen om het goed te kunnen zien. Dan sta je er ook meteen echt met je neus tegenaan. Maar goed. Uh, en dan de foto-expositie terug naar de kust. Die kun je bekijken bij Strandtent en nummer 17, onderbouwers. Oké, okay, nou toen ik het uh, net zag, dacht ik van: hebben jullie ook een expositie met je radioprogramma? Even geen rust, <laughs> kust. Rust aan de kust. Uh, <laughs> terug naar de kust, dat is het. Oh, terug naar de kust. Terug ja, ja, ja. Even geen ja. rust aan de kust. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, de evenementenagenda, ook die vind je op uh, visitsandvoort.nl. Uh, of op de diverse kanalen van ZFM Zandvoort. Zoals de Facebook en de ZFM app. We gaan even heel veel jaren terug in de tijd. Naar de jaren 60. Met deze stereo. Must follow him Ja, dat dus staat wel even in de, in de oude rommel, maar wel lekker uh, rommel om het uh, zo te zeggen. Marmalade en uh, Reflections of My Life. En daarachteraan uh, José en uh, I Will Follow Him. Zo so is het maar net. Nou ja, jij uh, hebt gisteren een uitzending gehad van uh, Even Geen Rust aan de Kust. Klopt. Ik had het net uh, bij de evenementagenda had ik het erover. Ja terug naar de kust of geen rust naar nee, de kust. Ja, ja, ja. ja. Ligt lig niet uh, zo ver bij me. Ja, jullie, jullie hebben die uitzending om de week, hè? Op vrijdagmorgen. Ja, om de week. De ene week heb je uh, The Boys are back in town met uh, Willem de Boer en uh, of Willem Boer. Nee, je mag. Uh, oh, nou ja, goed. Willem Bruis bedoel ik eigenlijk. Sorry. En uh, uh, Charles <laughs> Char Char Duif. Charles Char Bruis. Ja. En uh, de andere week uh, zijn wij er. Ja, en ze hadden ja. aangegeven trouwens: uh, de boys uh, met Gerry erbij. Hè? Dus ja. uh, dat ze uh, ja, even weg waren hè? Met, uh, met vakantie of zo. Dat ze even oh, tijdelijk. dat zou kunnen, weet ik niet. Maar in één keer stond er weer een bericht op uh, Facebook: oh. dat, dat iedereen uh, vrijdag toch maar weer moest luisteren, want ze hadden wat speciaals. Oh, Oké, okay. nou heel benieuwd. heel benieuwd wat dat gaat zijn vrijdag. Ja. ja. Dus, dat hoor je vrijdag ja, uh, nou Ja, wij hebben natuurlijk ook iedere om de vrijdag als we uitzenden iets speciaals. Want ja. we, hebben, uh, we zijn in het, in het rijke bezit, moet ik het zo zeggen. <laughs> nee, uh, we hebben geluk dat ook Hannie Kroeser bij ons is uh, aangesloten. En waar is Hanny uh, Hannie Kroeser van of van uh, geweest? Hannie, dat is een uh, cabaretière van oorsprong. En uh, zij heeft jarenlang uh, het, het groepje de middelbare meiden gehad. Daar was zij onderdeel van. Die traden ook hier in Zandvoort bijna jaarlijks op. Uh, de, de, laatste, de laatste voorstelling heette geloof ik... Even lekker emmeren. Even lekker emmeren. Uh, ja, ja, ja, maar ja, dat is op een gegeven moment opgehouden. Ik denk dat dat ook met corona te maken heeft gehad. Maar uh, het is een fantastische comedienne. En, en ze, ze is nu ook onderdeel van, uh, van ons team. Oh leuk, Dus leuk, we doen leuk, het leuk, lekker met z'n drieën. We zijn gisteren ook op pad geweest om, uh, voor een fotoshoot om uh, leuke foto's van ons drieën te maken voor de Facebook-site. Maar in ieder geval, Hanny doet dus uh, elke week, uh, uh, elke twee weken iedere uitzending een uh, leuke column en, en die vertelt zij dan. En gisteren had ze er eentje. Nou, ik, uh, je zal me op de achtergrond wel horen schateren en, en Beb ook, want het was zo fantastisch. Het ging. Ze zat de Olympische Spelen te kijken en toen ging ze dagdromen. Toen dacht ze: hoe zou dat zijn?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 Vier schaffendas, on peut la faire, le faire, want ik moet het wel goed in Frans zeggen, Luceline. Yes, we can yes. do it, we can work it out. Ja, die gaan we niet draaien, alleen. Nee, uh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, Oh, wat geweldig zeg. Uh, oh, deze, oh, deze oh, column over de Olympische spelen. Oh, ja, is uh, Lars laste uh, daarvoor uh, te porren, denk je? Tuurlijk. Als, uh, als uh, de wethouder inderdaad uh, van, uh, van dus de, de sport. evenementen en de sporten. Ja, in, uh, dat. Oh, die, die springt meteen erin. Joh. Ja, dat denk ik ook. Als ja, je het zo hoort, je wordt helemaal enthousiast. Zeker. Nou, mooie <laughs> column. Uh, Eén uh, keer in twee weken bij jullie dus. bij uh, ja. Even geen rust aan de kust. ja En tegenwoordig ook steeds vaker bij uh, Zandvoort op zaterdag Ja, dat, daar maken we zo'n beetje <laughs> een gemote <laughs> van dat we dat, uh, dat hebben. Ja. Vind ik wel leuk hoor. Dus gaan we gewoon aflopig mee door. Komt goed, hè? Zeker, zeker weten. Nou, lekker luisteren naar uh, ook uh, jullie programma. Ja. Heb ik weer uh, die, uh, die muziek van jou? Uh, moet ik even uitzetten hoor. Hop, zo. Hey. En dan gaan we weer een uh, ander plaatje draaien. Hier is uh, een andere grote zomerrit van alweer uh, even geleden: Ed Sheeran en uh, Camilla Cabello. Ah. En daar ben ik een fan van. South of the Border.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 You're looking from across the way And suddenly I'm glad I came Ay, ven Quiero bailar, toma mi mano Quiero sentir tu cuerpo en mi estás temblando mm, Green eyes. shaking your time And no, I no will never be the same I love his lips, cause he says the words Te mommy mami, <laughs> te llamo, mami. Gonna this love is like a dream So join me in this bed, the iron Push up on me and sweat, darling So I'm gonna put My time ain't lying I won't stop until the angels sing Jump in that water, be free Come outside for the border with me Jump in that water, be free Come outside for the border with me Flawless diamonds In a green field, open a sideways Until the sun's rising Oh, I'm just your vibe. Yeah. A little crazy, but I'm just so your type You want the lifts and the curves hey, Need the whips hey, and the furs hey, And the diamonds I prefer hey, In my closet, hey, isn't hers, ayy hey. hey. You want the little mamacita margarita. margarita I think the egg got a little jungle fever, hey. ayy You want more than, you are more than sign, boring. Sign, boring. sign boring Legs up and sung out Michael Jordan, uh. Uh, uh Go exploring Sign boring Busted open rain boards Every point Like you need me, rub me like a genie Pull up to my spotlight a bikini Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that can finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never drop so it I'm in, push up on me and sweat, darling oh, So nah, I'm nah, gonna nah. put my time in won't no oh, stop, stop until the angels sing Jump nah, in nah, the nah. borders, be free Come nah, south of the border with me Come south nah, of the border. Ja, echt een uh, plaatje voor mij, want van alle drie ben ik uh, wel fan op uh, muzikaal gebied. Ed Sheeran, Camilla Cabello en Cardi B ook, uh, ook haar rode in deze single South of the Border. Wij gaan uh, naar het nieuwse weer toe met een plaat die je veel hoort ook op de Olympische Spelen. Hè? Op, het, uh, op de tribunes en dergelijke en ook bij het EK kwam ik geregeld langs deze oude singer van de gala. Hier is feat uh, from Desire.